Uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Voedselbanken verlagen hun drempel voor een voedselpakket... en dus komen er meer mensen voor in aanmerking. Dat heeft de koepelorganisatie Voedselbank Nederland besloten. Voedselbanken kijken naar de inkomsten van huishoudens en de vaste lasten. Het bedrag dat overblijft voor onder meer eten en kleding... bepaalt of iemand een voedselpakket kan krijgen... Dat bedrag wordt nu verhoogd vanwege de snel stijgende kosten van levensonderhoud... door de hoge inflatie en de hoge energietarieven. Op Mallorca is gisteravond een Nederlandse vrouw van 28 overleden... nadat ze uit het raam van een hotel viel, dat schrijven Spaanse media. Ze viel van de vierde verdieping, hulpdiensten probeerden haar nog te reanimeren... maar dat is niet gelukt. De vrouw was met haar Deense vriend op vakantie op Mallorca. Hoe ze uit het raam kon vallen wordt nog onderzocht. In Zuid-Afrika zijn 19 schoolkinderen en 2 volwassenen omgekomen bij een verkeersongeluk. Dat gebeurde in de provincie KwaZulu-Natal in het westen van het land. De scholieren zaten in een open bak van een pick-up truck toen het voertuig op een vrachtwagen botste. Op foto's is te zien dat er vrijwel niets meer over is van de pick-up truck. De kinderen waren in de leeftijd van 5 tot 12 jaar en waren onderweg van school naar huis. Vervoer in een open laadbak is goedkoop en populair in Zuid-Afrika. In een flat in Haarlem is vanochtend een vrouw doodgestoken. De politie heeft de man opgepakt als verdachte. Toen agenten aankwamen in het huis vonden ze de vrouw gewond. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd om haar te helpen... maar konden niet voorkomen dat ze overleed aan haar verwondingen. De politie onderzoekt nog wat de aanleiding was van de steekpartij. Het weer. Vanavond vallen er verspreid over het land nog buien... en vannacht koelt het af naar een graad of 11. Ook morgen blijft het buiig en wordt het niet warmer dan 15 graden...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 Is de zomer van ZFM met, met nu entertainment for you. Holiday. Hey, come on baby, come on, don't be, don't be looking like that. I don't want you to be depressed, or hung up on anything. You see, we got something. Science. You know, and like, I want to be your everything, I want you to know that you got me to depend on, to lean on, to talk to, to walk with, and if you need somebody to love you, baby, well, here I am, baby, come get what I got for you. Let me wrap my arms around you. Honey, let me squeeze and hold you tight Let me give you all the love you need Lord, I want to give you love tonight Let me wrap my arms around you Honey, let me squeeze and hold you tight Let me give you oh, what you want What you really, really need tonight? God, this love and show something now, baby. The best love that I've ever had, this love. If we lose this magic feeling that we've got, Lord, I believe it'll drive me mad, mad, mad tonight. I won't to give you what you want, baby, baby. Let me squeeze, squeeze and hold you tight. I wanna keep this love all to myself. I don't want you to give it to nobody else. Hey, hey, hey, come here, woman. You can bring me, kiss me, kiss me. I'll smooch you, smooch you, smooch you. Wrap right my arms all around, around you and hold you tight. Give you all, all this the love, love that you need tonight. I'm gonna love you, honey, and love, love you right. I'm gonna say it again for my friends tonight. Wrap right. right my, my arms around you and hold you tight. Give you all the love that and you ever need you tonight. Tweede uur van Entertainment voor u. Mijn naam is Fred Hey, En als je zit te eten, eet smakelijk. En als je hebt gegeten, dat het u wel mogen bekomen. Hé, hey, um, ja, we hebben net in het eerste uur gehad. Uh, Frenkie natuurlijk en uh, Frenkie Amsterdam. En uh, ja, ik zou zeggen, uh, bezichtig het allemaal eventjes op YouTube, op uh, Instagram en uh, op Facebook. En, ach, weet je, kijk maar. Uh, even kijken hoor. Um, wat gaan we doen? Ja, we krijgen natuurlijk de drie op de rij van Fred Heij zo dadelijk. En uh, eerst nog eventjes Ramon Beense. En jij bent alles. Entertainment for you. In het hoofd, in het hart. Blijf erbij. Tot 7 uur Entertainment for you. Verzoek je aan vragen kan ook nog hoor. Ga eventjes naar www.zfmartiesten.nl Ja, ik zeg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 Gedaan tegen mij. Jij bent alles. Ramon Weense hier bij CFM Entertainer van Joep die 6.9. En dat allemaal vanaf de tolweg 10A. En wij gaan verder met Robin Topper. En hij heeft het over uh, ja Nou ja, als je mij niet uh, bij de brand weer uh, naar Maling hebt. Uh. Dan komt het helemaal goed. Geen zijn plaatje. En tjiki tjiki tja. En uh, ja, zoals beloofd... Uh, ...zouden we ook weer iemand gaan bellen. En uh, diegene hangt nu aan de telefoon. En dat is Hans Bakker. Hans, een hele goede... Uh, ...ja, avond al. Oh. Hans? Hallo? Nee, Hans is er niet. Hallo? Ah. Hey Hans, hey, hey, hey. Ja, ja. Hé, Hans. Ja. Je was even verdwenen van, uh, van de radar. Hé, <laughs> hey, goede Ja, goede avond. Ja, hey, jij staat nou uh, bij een optreden? Ja, klopt. Ja, dus uh, we moeten eigenlijk haast maken of uh, ben je net aan het pauzeren? Val, val, val, ik ben aan het pauzeren, de volgende zanger is uh, bezig. Dus, uh... Oké. Okay. Hé, hey, uh, jouw nieuwe single. Rikke. tikker, -tik -tik. Ja, ja. Ja, hoe, hoe kom je erop? <laughs> uh, het is van oorsprong een Spaans liedje. Ja. En ik was onderweg naar het werk en toen kwam ik het liedje tegen, na een zoektocht op internet. Ja. En er staat zo'n leuke melodie in en ik denk, uh, daar gaan we wat mee doen. Okay. Dus uh, die heb ik doorgestuurd naar de studio en uh, gevraagd of ze er wat mee konden. En uh, daar heeft uh, Frank Verkooyen een mooie Nederlandse tekst op laten maken. Ja, dat, uh, dat is een, uh, Frank wel uh, vertrouwd. Ja. Dus uh, dat, dat komt altijd wel goed. Ja. hey uh, uh, dit, dit nummer uh, komt er nog meer binnenkort? Of? Uh, ja, we hebben een nieuwe, nieuwe single. Uh, die ligt wel in de studio. Die uh, moeten we nog inzingen, maar daar zijn ze mee bezig. Ja. En dat is de bedoeling dat die uh, eind november uit gaat komen. Oké, okay. dus uh, eigenlijk uh, vrij snel. Ja, ja, ja. klopt. En, en uh, waar kunnen mensen jou volgen? Uh, in principe op Facebook. Ja. Uh, dan heet ik gewoon Hans Bakker. En uh, nou, dat is, daar post ik uh, dingetjes op. en uh, Ja, dat is het eigenlijk. Ja, ja. Hey, uh, Hoeveel single is dit uh, voor jou? Dit is mijn zevende single. Ja. En ik zing nu zo'n uh, jaar of zeven. Dus uh, eigenlijk per jaar een single. Oké. Okay. Maar we willen wel uh, komende jaren uh, twee tot drie singles uit gaan brengen. Dus we willen uh, iets meer uh, repertoire uit gaan brengen. Ja, ja dus uh, er gaat meer uh, reuring... Uh, ja. Komen, zeg maar. Is wel de bedoeling. Ja. Ja, ja. Hey, want, uh, ga jij nog iets, iets met kerst doen? Of, uh... Uh, nee, nee, ik ben uh. niet echt zo van de, van de kerstliedjes. <coughs> Misschien dat we dat ooit nog wel eens gaan doen, maar ja, op ja. het moment niet. Nee, nee oké. Okay. Dus uh, zomerse muziek in ieder geval wel. Ja, dat is wel de bedoeling. <laughs> <ja. laughs> oké. Okay. Hey, en uh, waar, waar, de, waar is de optreden momenteel? Uh, Winterswijk. Oh, oké, okay. Winterswijk. Ah. Ja. Ja. Hé, hey, uh, ja, ik, ik, ik wil je eigenlijk niet langer ophouden. Uh, Geen probleem, hoor. En, en, en dan gewoon zeggen van uh, de, de volgende keer hier in de studio lekker een uur lang uh, babbelen. Ik vind het helemaal prima. Ja? goed, ja. goed. Oké, okay, dat uh, moeten, we, moeten we maar een keer even met Dennis overleggen. Ja, komt vast goed. Toch? Ja, hey Hans, dan ga ik jou niet langer ophouden, want ik, ik neem aan dat je zo nog, uh, nog een keer op moet. Ja, ja klopt. Ah, Oké. Okay. Ik zou zeggen, als jij hem aankondigt, dan ga ik hem draaien. Helemaal goed. Oké. Okay. Hier is Hans Bakker met Rikketikketik. Hé, hey, dankjewel Hans. En uh, succes dankjewel. nog vanavond, hè. Dankjewel. Oké, okay, hey, tot de volgende Bye. keer. Groetjes, goed weekend, hè. De avond is jong en ik ga uit. De avond is jong en ik zie haar. Zo verleidelijk staat ze daar. ga ik het dikke dikke dikke geweldig, wow, en zij wil mij. Oh wat de nacht, wat is het geweldig. Gaat dit nooit voorbij? Wie geeft hun zo'n intense Ikke ik ikke, ikke, ikke, ik Wie heeft nou het meeste geluk? Ikke Rikke-tikke-tikke-tik. -tik -tik. Ja, heerlijke. Ja. rikke tikke tik. Heel simpel en makkelijk. Hé, hey, um, ja, zometeen gaan we nog eventjes bellen met uh, Daniel Waddes. en Eerst nog even een nummertje van Dave Dekker. En zij is mooi. Blijf lekker buiten tot 7 uur. Bezoekje is nog welkom. En als we niet meer kunnen draaien... draaien we sowieso volgende week. Zij is degene die kus voor ik slaap.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 Entertainment for you. In het hoofd, in het hart. Ahora que te fuiste leos es cuando más me haces falta. Ando buscando consejos, pa' que vuelvas a mi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 La vez. Het maakt mij niet uit dat zij Zien dat we wat van plan zijn Oh, laat een dag maar lang zijn Want ik wacht niet meer Como oh, no, toen, no hay nadie más Yo no quiero otra no Odejemos oh, más lady Lo que podemos hacer Una y otra vez Ik heb niks anders nodig Je bent genoeg Che booze wurde die Pinkelsud, lay for some you all do me halo man Te digo que no de vacaciones in Punta Cana no in Paris un fin de semana no si no estás conmigo no quiero nada Contigo mi me Ik wil mijn foto en mijn biografie. Yo me puse loco y vi te perdi. Pero la lexi te juro que aprendi. Ik sta voor je klaar 24-7. Alles wat ik heb zal ik aan je geven. Si quiere la luna voy en cohete. Si quiere venite compra billete. Het maakt mij niet uit dat zij zien dat we wat fantastisch zijn. Oh, laat de dag maar lang zijn. Want ik Als het kon, die kon nog keer naar daar. Want ik wou niet meer. Ik niet meer. Nu zijn we hier met z'n tweeën. Het heeft ons niet meegezeten Toch altijd samengebleven. We blijven toch een mooie plaat, hè Kom maar toe in rolstandjes. En nu. Ook deze plaat, dat is een hele mooie. Rechts daar staat Italië. Amelio Mengi. Ah, lekker nummer. Mooi even bij weg te zwijmelen hier bij ZFM. Come un'infunzione non del sangue ma di rosso, a questa ave non le lacrime assaggi. Arrossure come di battaglia, i comparse fuo che bagna. Ed i cuori sono cavalli scosì noi, amarsi è come andare in fuga e cosa ho fatto, cosa ho detto. Ma noi di noi meravigliosa confusione tra i diavoli e le passe e ogni peso appassionato un soffio amore vita che è sempre un'altra storia ma non lei lei che tra i mani miei, ed amore la stazione non è vento non è sole pioggia troce meglio è che non ci sia amarsi è come arrampicarsi su uno schermo di illusione e poi credere in della realtà Alle bugie, ragazza mia il naso lungo il gusto dell Het amore. Amirio Mingi. Dat helemaal vanuit Italië. Hier op je radio. Vanuit Zandvoort. van de het al hierna. En uh, ja, weet je wat wij gaan doen? Ja, ja, ja. Wat gaan we doen? Uh, de drie op rij van Fred Heij. Ja, dat gaan we doen. De drie op van Fred Heij.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 in your chain. You make me the slave of your love. Life feels like heaven above mm -hmm. you forever you And it's a real good feeling You got me rocking and reeling You've got me bagging and stealing De driehopperij van Fred Heij. ...de drie op een rij van Fred Heij. Eh, toen werd het afgebroken. Ja, oké, okay, nou, dat moet kunnen. Ja, eh, de drie op de rij van Fred Heij waren dit... ...en Peter Kent, daar begonnen we mee. It's a real good feeling. En als tweede, Soon en Lover in the Blue. En eh, dit waren de laatste dus, Octopus en... ...I'm so in love with you uit 1974. Dit waren weer de jaren 70 bij elkaar... En uh, ja, we gaan gelijk door met de entertainer voor je uh, verzoekcarousel. En dat is een plaatje die wordt aangevraagd door Jeroen. Jeroen, leuk dat je weer luistert. En jij wilt een plaatje horen van Gohan Richard en ik ben je vergeten. Nou, mij dus niet. Gelukkig maar.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 Ons boek is afgesloten, laten we nu vervagen. Ik ben je vergeven, en ik ben.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 Als je dan... Uh, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Gewoon uit en die werd aangevraagd door Jeroen. En uh, het volgende plaatje wordt aangevraagd door Anouk. En, en die, uh, die, die vraagt hem uh, speciaal. Of iedereen zit te luisteren. Jij wilde graag een uh, plaatje horen van... Uh, ja, helaas. Uh, pas geleden, overleden. Olivia, Niels en John. En jij wilde graag... Uh, ja, de, nu, het nummer uit de tijd horen. Hopeless, leave for to you. Blijf bij Entertainer for You... tot de volgende van 7 uur. Mijn naam is Fred Heij. Hallo! Al mijn hart heb laten smelten destijds. Olivia Newton John en Hopelessly devoted to you en uh, ja en dat aangevraagd door Anouk. Hey, um, Veria vraag ook een plaatje aan. Jij wilde graag horen Peter Maffay en gaat het over Do Is Blijf bij entertainers voor jou. Mijn naam is Smithei. Leuk dat je luistert. De wereld. Du bist alles, wat ik wil. Yeah.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 Wat ik ook doe, ik heb een ziel. Het is verrukkelijk. Ja, Peter Maffay. 1970 en Doe. Later vertolk natuurlijk door André Hazes. En um, ja, ik heb nog één verzoekplaatje. En dat is afkomstig van Willem. En Willem, jij zei van... Nou, we hoorden er net in de driehoop rij van Fred Hay, uh, Mackie Soon met Love and the Blue. Maar hij heeft nog een hit gehad in 1980. En dat klopt, want dat was Baby Blue. Het was even het laatste verzoekje aangevraagd door Willem. Baby Blue, 1980, Maccasoan. Ik zou zeggen, het was weer een waar genoegen. En uh, ja, volgende week uh, hopelijk weer een uh, niet te gegeten. De uh, Co's Memory Day volgende week. 24 september. Hier bij CFM Entertainment for You. En dat allemaal met een uurtje lang. Uh, ja, nummers eigenlijk van, uh, van Co's Albers. Ik zou zeggen, een heel goed weekend. Ondanks het weer. Ja, helaas. En tot volgende week. Hey, groetjes en geniet ervan. Bye.